Welkom terug bij De Nacht van Uw Leven. In dit programma hoort u tot zeven uur vanochtend... elk uur een radiobiografie van iemand met een mooi levensverhaal. Maar in dit programma geen bekende Nederlanders, politici... of die toppers uit de sport of het bedrijfsleven... die u overal al heeft gehoord. Nee, dat allemaal niet. Maar wel boeiende verhalen van boeiende mensen. Hier hoort u gewone mensen. Al is die term eigenlijk helemaal niet goed. Want een gewoon iemand die bestaat volgens mij niet. Tijd voor mijn volgende speciale gast. Ton Hulskramer is geboren op 1 mei 1961 in Tilburg. Op zijn 21ste verliest hij bijna zijn hele gezichtsvermogen. Een moeilijke periode volgt, maar inmiddels is hij zo aangepast... dat zijn slechte ogen bijna geen enkele beperking voor hem zijn. Ton is opgewekt, sportief en haalt uit het leven wat erin zit. Maar hoe positief je ook in het leven staat... Een handicap blijft soms toch erg lastig. Ron Vergouwen spreekt een uur lang met Tom Hulskramer. Tom, welkom. Ja, dankjewel, Ron. <laughs> Klopt het verhaaltje een beetje wat je zojuist gehoord hebt? Ja, zeker, zeker. Alleen ik zie het niet als een handicap. Ik noem het ook meestal niet zo, of is wel een handicap meer een beperking. Ja. Ik, ik, toen ik dit programma ook aan het voorbereiden was, toen dacht ik van ja, is, is het goed als ik zeg dat je blind bent of ben je niet blind? Want je, ja. zie, je ziet nog wel. Hè? Zeg even goed. hoeveel je nog ziet. Uh, ik zie uh, minder dan 2 En kort geleden gingen nog wat meer erachteruit. Dus dat beetje wat ik had ging nog minder. Dus daar schok ik uh, wel van. Uh, nou, onder de 10 noemen ze maatschappelijk blind. En dat is dan de term. En uh, totaal blind is dus dat je natuurlijk helemaal niks meer waarneemt. Dat het uh, gewoon permanent donker is, zeg maar. Ja. Want, want beschrijf eens even wat je op dit moment ziet. Uh, ik zie uh, die microfoon, maar ik herken hem niet als een microfoon. Dat is meer een donker, uh, donker vlekje, zeg maar, terwijl die volgens mij heel uh, groot is in doorsnij. En jou uh, zie ik puur als contour. Uh, uh, ik herken niet een mens of zo. Dan nee. zit je misschien een meter van me vandaan of zo. Uh. Ja, nou, je mist er niet veel aan hoor, kan ik zeggen. Um. Nou, dat geloof <laughs> ik niet. Uh. <laughs> Maar, uh, beschrijf even. Want, uh... Ja, het is één, uh, één mist, zeg maar. Je kijkt, uh, zeg maar, als een ziende... Stel dat het minder dan 50 meter zicht is... of, of 20 meter zicht, heb je wel eens. Zo is het voor mij altijd. Ja. Het is uh, één uh, mist. Uh. Met name buiten, want... zeg maar, buiten uh, veranderen de dingen... qua uh, lucht en, en noem maar op. Uh, donker licht. Binnen een gebouw gaan ze je ogen... Zeg maar, toch een beetje spectrum vormen. Ze dus instellen aan de omgeving. ja. Contouren, dus ja, je, je schat ook mensen, zeg maar. En dan heb je ook vaak wel mis uh, dat je denkt, dus die collega. En... ik heb zelf ook hele slechte ogen. Ik, ik heb mm -hmm. nu lenzen in, dus op zich zie ik perfect nu. Maar als ik mijn lenzen niet in heb, vooral ochtends, dus, dan heb ik ja, voor de kennis min 9, dus dat is ook uh, vrij slechte ogen. Zijn dat dus ik zie ook ochtends een, een waas, dus ik kan het me wel een beetje indenken, maar ja, het is natuurlijk in geen vergelijking met wat wat jij niet ziet. Nee, toen ik of je nou min of plus 20 dat had, had helemaal niks uit. Nee. Het, het is op een vrij uh, opvallende manier gebeurd hè, bij jou. Heel snel. Wat, ja, we, ja, ja. Hoe oud was je? Ik was bijna 21. Dat, ik werd op 1 mei van dat jaar, 1982, 21 en begon zo'n beetje eind maart. Uh, begon dit proces. En binnen twee weken van 100% superscherp uh, naar 7%. Zo. Dus dat ging zo hard dat je het eigenlijk niet in de gaten had. Die denk ik ga een brilletje aanschaffen en dan uh, zie ik weer. Maar dat, uh, dat hielp niet. <laughs> want ik ging met de opticien en die zei van je moet een geleidehond aanschaffen. Dus <clears throat> daar schrok ik wel van. Uh, want had je in het begin had je niet door hoe erg het was? Nee, nee. En ik wist het ook helemaal niet. Want het is een zeer zeldzame oogaandoening. Een op de 400, me zeg maar, 400 mensen in Nederland hebben dit maar. Hoe, hoe heet de ziekte? Uh, LOA, Leber Atrofie. Dus je, je oogsteen nu, die sterft helemaal gewoon af. Die gaat, die gaat helemaal down. Ja, en je zegt, je was eerst nog gewoon naar de optischeur geweest. Ja. Dat, dat doe je niet als je denkt van, oh, er is echt iets nu uh, acuuts aan de hand. Maar jij bent eerst nog naar een opticien gegaan. Dus. Ja, want het was helemaal niet bekend. En ik was in militaire dienst geweest en ook scherpschutter in dienst. Dus ik denk, nou, dit, dit kan niet. Uh, het zal wel een klein dingetje zijn, maar dat was het niet. En daarna ga je, zeg maar, het hele medische circuit in. Dat was toen een Wilhelmine Gasthuis, wat nu de AMC is. En toen zeiden ze, je wordt blind. Nou, ik denk, nou, dat zal dan wel... Uh... <laughs> toen bleek achteraf dat je van deze oogandoening... eigenlijk nooit totaal blind wordt. Dus dat uh, was er weer meevallen. Maar het was een donderslag bij heldere hemel. Uh... Ja. Dat kan, dat... Ik, ik zat net in de opleiding voor de verpleging. Dus ja, dat, uh, dat ging niet meer. Uh... Nee, je leven draait 180 graden. Ja. ja. En ik woonde net een maand of drie in Amsterdam... Dus dan ja, wordt het helemaal uh, dat je elkaar stort, zeg maar, van je hele wereld die, die stort letterlijk in inderdaad. Ja. Maar je komt hier net binnen. Um ik, het is ook dat ik wist dat je blind bent. Ik, ik zeg gewoon blind, hè? Ja, ja. Um, uh, en, nee, je had een stok bij, dus daar zie je het ook aan. Maar je kijkt me ook aan... Ik bedoel, ik ken andere uh, blinde mensen ook van... Nou ja, een bekende blind persoon die we allemaal van televisie kennen... bijvoorbeeld Vincent Bijlo. Daar zie ja. je echt wel aan ja. dat hij niks ziet. Ja. Als, als jij het niet vertelt, dan zie je het niet. Nee, dat kom Maar deze oogandoening is in die zin een beetje vervelend... Want ook weer positief, maar aan je ogen zie je niks. Mijn ogen zijn gewoon perfect, uh, daar zie je niks aan. Die markeert ook eigenlijk helemaal niks. Uh, moet je dan maar afkloppen, steeds natuurlijk. Maar de, alles komt normaal binnen. Je ogen denken dat ze alles zien. Maar zodra bij je ogen zenuw komt, dan is het einde oefening. Ja, ja. Het ligt aan die zenuwen eigenlijk. Ja, ja, ja. ja die, het komt niet bij je kleine hersenen. Dus dan daar komt het beeld eigenlijk als vertaling zeg maar terecht. Maar het feit dat je het niet ziet aan jou, dat. Kan ook wel eens voor, voor een nadelen. In, ja, ja de nadelen, nadelen in ieder geval, ja. maar misschien ja. ook wel eens iets komisch. Dat mensen denken van uh, dat ze een glas voor je houden, aan... en dat je denkt dat jij het niet doorhebt. Klopt, ja. ja. Ik was vandaag nog op Centraal Station en toen had ik een... Uh, was vanmiddag, was dat uh, gisteren dan eigenlijk. En toen had ik een uh, mars uh, kocht ik en toen zegt die juffrouw van... ja, daar liggen ze. Ik zei, waar dan? ik kan ze niet zien. Dus... Dat soort dingen krijg je dan. Ze kijken dan alleen maar naar mijn ogen. Zie niet die blinde stok. Nee. Heb je die stok wel nodig eigenlijk? Ja, ja. Buiten, buiten zeker. In, in, binnen gebruik je hem eigenlijk niet. Behalve als het onbekend is. Zoals uh, in de studio hier dan. De weg naartoe. Ja, het is een enorme rotzooi hier in de studio. Maar... Ja, trap op en over zo. Maar buiten moet je absoluut. Uh, ja, ja. dat niet zonder. Maar je, bent wel, je kunt wel zelfstandig overal gaan en staan waar je wil. Ik doe alles, ben extreem uh, in alles. Ja, ja. ja, daar komen we zeker nog over te, spre <laughs> over te spreken. Want uh, ja, echt, uh, nou ja, nogmaals, het is dat je, dat je, dat je blind bent en dat, dat, dat we dat weten. Maar uh, nou ja, je leeft niet als iemand die blind is. Nee, nee ik wil ook niet zielig gevonden worden of uh, gematst of wat dan ook. Nee. Nee. Nee. En wa waarom is dat? Ja, waar ik ben een vechter. Vandaan? Dat heb ik van mijn moeder Denk ik. dat vechten. Dat is dan mijn geluk. Uh, uh, zij was ook een vechtjas. Uh, ze is anderhalf jaar geleden overleden ongeveer. Maar dat was ook een uh, doorzetter en een vechter. Daar heb ik altijd van geleerd. Uh, kunnen niet ligt op het kerkhof. Dat zei ze altijd. Dus daar heb ik dat, dat harde hard voor mezelf. Zacht voor anderen, zeg maar. Ja, dat, dat zacht voor anderen. Waar, waaruit zich dat in? Ja, ik, ik kan mezelf dingen ontzeggen en pijn lijden. Zeg maar, en mentaal afzien. Uh, zeker ook met sporten en zo. Uh, en ook in het uh, gewoon dagelijks leven. Maar anderen hoeft daar geen last van te hebben. Nee. Dat probeer ik in ieder geval. Uh... En heel hard voor jezelf? Je, tot het extreme. Nou ja, ja, laten, we, ja. laten we het maar gewoon de, de koel bij de horens uh, vatten. <laughs> Waar, waarom ben je hard voor jezelf? Wat noemen ze iets wat extreem is aan jou doen en laten? Ja, ik doe gewoon alles in huis. In een omhuis. Dat heb ik ook aan mijn ex wel te danken. Die heeft me dat gewoon laten doen. En dan moet je gewoon wel. Strijken, koken, boodschappen, helemaal niet makkelijk. Mensen begrijpen het niet dat je dat dan kan. Want er zijn ziende mannen die het nog eens niet kunnen. En met sporten, zeg maar, uh, gewoon afzien en gewoon uh, doorgaan, uh, grenzen verleggen. Ja, ja, je bent ook, uh, nou nee, ja, volgens mij be be best gespierd als ik het zo zie. Ja, het was zes keer per week sportschool. dat was nog veel meer. Zes keer per week? Ja, ja. Zo. Maar nu, sinds eind januari niet, heb ik een hernia. Dus dat uh, is wat minder. Ja, dat, dat kan weer het nadeel zijn van dat sporten natuurlijk. Je kunt ja, niet over de kopsporten. Nee, het is gewoon pech hebben. Mijn visio die zegt, uh, hele goede visio, daar kom ik al uh, heel lang. In Amsterdam-Noord, uh, Kees-Jan van de Ban, hele uh, goede band heb ik daarmee. Die zegt van nee, het kan gewoon pech, pech hebben met de verkeerde beweging. Uh, je weet het niet. Ja. Dus uh, ja. Maar dat is ook wel weer iets waar je dan ook weer doorheen bijt. Ja, ja, zelfs de Vierdaagse meegelopen. De Vierdaagse? Doorgaan. Ja. Ja, ja. In Nijmegen. Ja, 200 met die Hennie 200. Ja. En hoe, hoe gaat het dan? Want dan ben je het, is het, nou, iedereen die de, de Nijmegense vierdaagse kent, die weet dat het een enorme mensenmassa is. Hoe <laughs> beweeg jij je daartussen? Ja, het voordeel is dus is een hele goede vraag van je, want uh, ik heb sinds vier jaar startdispensatie uh, bij de startleiding, marsleiding gevraagd. En dat is een heel gedoe, dan moet je weer een medische verklaring en een brief erbij en noem maar op. Maar die heb ik wel gekregen. Dan moet ik ieder jaar opnieuw aanvragen. Dat is heel vervelend. Maar dan mag je starten bij de groepen en. De 50 kilometer starten geen groepen, dus dan ben je als eerste weg, zeg maar. Dan hinder ik niet de andere wandelaars. <lacht> en dat gaat altijd goed? Ja, je moet dan wel zorgen dat je bij uh, zo'n starter meldt uh, voor het hek. Want anders vergeten ze je, omdat daar niemand staat uh, bij die groepenstart. Want die lopen geen 50. Dus dat uh, het is iedere keer gedoemd weer te krijgen. En uh, ik laat het allemaal inhalen, maar dan heb ik niet 10.000 man voor mijn neus. Nee. Maar ik kan me toch voorstellen dat de organisatie inmiddels ook wel met, uh, met, met blinde mensen de nodige ervaring heeft. Nee. Want... Of ben je echt een uitzondering? Ben je ja, een ja. van de weinigen die ja, dat doet? Ja, ja. Ja. ja, de enige, denk ik. De enige zelfs? Ja, ja. Zeker die alleen loopt. Ik loop niet met begeleiding. Nee. En ik loop. Vorig jaar liep ik in de top 10 van Nederland. De vierde dag. Van de 50 kilometer dan. Hoe, ja. Hoeveel jaar doe je al mee? Uh, dit is de elfde keer voor het echt uh, gehaald. Ik heb het ook gehad met die hernia en Eigenlijk is het de dertiende keer, maar ik ben een keer uitgevallen na drie dagen. Nog uitgelopen die derde dag. Toen in de ambulance met de enkel in de, in de poeier. En keer kan dat ook door je handicap? Ja, ik maakte een misstap naar acht kilometer en toen crashte ik mijn enkel. Oh. En toen ben ik toch doorgegaan uh, gebikkeld. Maar daarna, toen ik bij de finish was, uh, werd ik afgoed de ambulance later. Uh. Want dat is heel gek, je lichaam als sporter... Die je kan zich mentaal uh, door endofine en, en andere dingen gewoon er doorheen uh, knallen. Dan voel je die pijn niet. En adrenaline en zo. Zoals dus je dan gestopt bent, dan is dat weg. Dan komt die pijn of zo. Uh, ja. Afgevoerd met de ambulance. Ja ja, ja, ja. Maar het heeft je niet tegengehouden. Want het jaar erop uh, schreef je weer uh, trouw in. Ja. ja. En, maar die, die, die eerste keer, hoe ging dat? De eerste keer was in 1999. Uh, dat bedoel je. Toen... Um, ja, toen was voor mij een overwinning. Want uh, ik ben in 98 gescheiden. Heel veel ellende en toestanden op privé. Wel een eigen keuze om te scheiden hoor. Niet van mijn ex. Ik ben zo weggegaan. En uh, toen was voor mij weer de opstanding. Zo zag ik dat ook. Uh, rebirthing. Uh, Zoals ze zo mooi noemen. Um, ik ben toen uit nood geboren. Dat wandelen. Het was een vlucht. Uh, werd dat wandelen. Maar wel een vlucht. Ik besefte dat het een vlucht was. Dus dat was in eerste instantie gewoon. Uh, ik liep naar mijn werk en ik verveelde me. Dan ging ik maar lopen naar het Centraal Station op en neer. Vanuit Osdorp. dus dat was 24 kilometer per dag of iets dergelijks. S'avonds laat iedere dag. En uiteindelijk werd er meer en ik wilde nog meer lopen. Dus zo ontstond het. Ja, en het is, het is, een, ja, het is een manier van afleiding. Ja. En om bezig zijn, onder de mensen komen, neem ik aan. Ja, je moet wel minstens je trainen. Maar verder valt er mij. Ik loop altijd één uh, ruk door. Ik, uh, ik pauzeer nooit ook niet met trainen. En. Het is meer mentaal afzien en sterk worden. Ja. Je wordt er mentaal oersterk van. Want, want ja, laten we eventjes weer teruggaan naar dat, dat het belangrijkste moment in jouw leven. Je wordt op een gegeven moment blind. Ja. Wat gaat er dan door je heen? Ik kan het me niet voorstellen. Ja, in instantie denk je van waarom ik en zo. en heb je wel iets met waarom overkomt mij dit dan. En, uh, maar ik ben in die zin ben ik uh, altijd, uh, dat zit dan gewoon in me van... Ik, Geef me ook wel weer over en niet in uh, van ik kapper mee of zo met leven. Nee, juist uh, ik laat me er niet onder krijgen, dus ik ben dan gelaten. Maar juist ook weer uh, sta ik meteen weer op, ja. Dus ik, ik kom overeind rek weer. Dan ga ik, nou dan pak ik het wel op, uh, dan kijken we wel. Maar maar die eerste dagen ja, dan is het een soort droom waar je leeft. en dan in dat ziekenhuis. En het allereerste vond ik dat uh, mijn ouders er kwamen en die zaten. Uh, uh, allebei te huilen tegenover me. Dat vond ik eigenlijk nog veel erger. Uh, dat ze als kleine kinderen zaten te huilen van verdriet en onmacht, uh, machteloosheid. Dat vond ik eigenlijk nog erger dan deme meer nog dan dat ik zelf dit, die diagnose had gekregen. Dat, uh, dat snee door je heen, zeg maar. Uh, dat je mensen verdriet hadden. Uh, ja. Wel veel steun aangehaald. Ja, ja, zeker, zeker. Maar ik ben blij dat ik niet terug ben gaan naar Brabant, want dan had ik niks meer gekund. Wat goed bedoeld wil men er alles voor je doen. Maar het is veel beter om zelf te doen. Ja, want je, je ouders boden aan van kom weer bij ons misschien? Ja, ik stopte met die opleiding. dus dat had gekund. Uh, maar nee, dan ja. had, je, had je, alles, je alles uit handen misschien genomen. Ja. Goed bedoeld. Tilburg ja. was dat, hè? Waar ja. je, ja. Waar je, waar je ja. opgegroeid ja. bent. En toen. Je, maar je besloot, ik kom niet terug naar huis. Nee. nee. Blijf in Amsterdam. Ja. ja, en daar. Uh, in het begin vond men spannend. Er uh, was een interne verplegersvesting. Zagen ze met de blinde gelijdenhond door de gangen lopen eigenlijk al. Maar was niet zo. Uh, ik ging uh, echt als een gek drinken. 100 liter bier per week. Je moet wat doen om te 100 verwerken. 100 liter bier? Ja, ja. Ik dronk van, uh, ochtends, uh, van middags 4 tot ochtends 6 zonder eten. En toen ben ik er drie maanden mee gestopt. Want anders krijg je een andere ziekte erbij. Maar ja, je moet iets doen blijkbaar om het te verwerken. Uh, want je... Ja, je toekomst stort in, in de verpleging moet je stoppen, je wordt uh, bijna blind. En ja, en, ja. sorry, ik, ik ben nog even bij 100 liter bier. Ja, twee, <laughs> twee kratten per dag, zeg maar. Ja, ja dat ja. is enorm ja. veel. Ja. Want was je ervoor een drinker? Ja, maar er was meer gewoon, zoals nu ook drinken misschien één, twee biertjes per dag en dat was het dan wel. Ja. Mm. Maar dat, ja, dat is dan een afleiding die je zoekt in die eerste momenten? denk meer de verstikking of wegvluchten voor je emotie, ik weet het niet. Ja, ja. En ho hoe lang heeft dat die periode geduurd? Drie maanden en toen ben ik opgekrabbeld. En ik denk dit kan niet meer. Ik zorgde wel dat ik mezelf verzorgde, onder ik drinken, dat ik eten deed ik ook niet, maar je decorum niet verliezen. Dus goed voor jezelf zorgen, wassen en, en, en je, je kamers schoonhouden, maar verder niet. Maar Moment dat je denkt, ik moet uit dat dal kruipen, hoe, hoe, hoe kwam dat bij jou? Heb je, want je hebt, je hebt, je hebt geen hulp gezocht, bijvoorbeeld. Mm, nee, het zelf nee, gedaan, nee nee, nee, nee, want er waren ook allemaal wachtlijsten, want ook met stoklopen en dat soort dingen, waren er de wachtlijsten. Dat was pas eind november, terwijl dit eind maart begon, dus dan moet je zomaar maar te gaan rommelen. Dus duw je een stok in je handen, ja, je, je zegt had er zo ja, zo'n zoiets. Je had een herkenningstokje besteld, maar ja, dan dan. Stond je dingen maak je mee dat je midden op een tramhalte staat en dat je niet weet welke kant je op moet. Uh, straat is opengeboken links, je loopt naar de andere hoek opengeboken rechts. En dan uh, bas je een traan uit van uh, hopeloosheid van wat moet ik nu? Hè? Ja. Dat zou ik nou helemaal niet hebben hoor. Dan blijf ik gewoon rustig en uh, doet het me niks. Dan zet je me midden in de woestijn. Uh, <laughs> ja. Uiteindelijk dus uit dat dal gekropen. Ja, dat, dat ging vrij snel of had je daar ja, was ja, wel een moest, lang traject? Nee, nee, dat moest wel zelf een keuze maken. Of je komt in de grote, als je niet mee stopt, of je. Nee, de komen, de komen uiteindelijk ook mensen in de grote. Ja. En jij ja. bent uiteindelijk niet in die grote beland. Nee, nee, dat was keuze, want je hebt maar je hebt maar twee keuzes dan te maken. Ja. Misschien ook de gedachte van ik wil dit niet, ik wil overeind, ik wil opstaan. En toen ben ik daar gaan doen. Een hele nieuwe start gemaakt. Ja. Oh. Ja, ja, ik woonde op de Ruizelkade. Het schijnt tegenover Apollo Hotel. En ben ook een keer de gracht in gelopen. Dat ik dacht dat ik de stoep afliep, liep zo de gracht in. Ja, helemaal erin. Wel, wel uitgeret <laughs> door iemand die het zag? Nee, nee, want uh, ze denken dat je, dat je dronken bent of zo. Weet ik van, dat was ik toen al lang niet meer. Dat was al uh, weken later. Maar uh, het water stond hoog, er wordt gespoeld. Dus kon ik me omhoog trekken aan de kant. Uh, ja. Gelukkig. Ja. Um nieuwe start is de, is dat ook de, de reden dat je een nummer als uh, Happy New Year van Abba hebt uitgekozen zou zomaar kunnen ja. <laughs> want dat is ja. een, een van de nummers want onze ja. gasten bij uh, de nacht van Uw leven mogen altijd zelf muziek meenemen jij hebt dat nummer gekozen is dat is, dat staat het voor jou als een nieuw begin ja ja een wederopstanding en uh, ja opnieuw beginnen inderdaad hè. dat zou kunnen zeggen een nieuw begin of uh, weet ik veel ik ben een grote Abba fan uh, in hart en nieren dus dat kan ook wel mee te maken hebben Ik blijf het toch een stunt vinden hoor om uh, gewoon eind augustus Abba met Happy New Year uh, uh, te draaien op Radio <laughs> 1. Is niet is ook een nummer, Tom, wat je wel eens zelf uh, ook gewoon het hele jaar lang uh, af en toe eens kunt draaien? Ja, hoor, absoluut. Ja? absoluut. Zeker als fan of als je Abba die kan, zeg maar, dat is mooi eigenlijk van Abba. Heb jij ook met Jon Sebastian Bach? Uh, het kan als je verdrietig bent, uh, kan het wat doen en mooi zijn. En dat gaat eigenlijk voorbij. En het kan ook als je vrolijk bent. Uh, dat vind ik een mooie, opmerkelijke, opmerkelijke overeenkomst met die twee. Vind ik tenminste. Dat is een hele brede muziek hè? Van ja. Bach tot Abba. Ja, absoluut. En Mozart. Ja. En alles wat ertussen zit. Ja, en het gekke is, ik heb drie gekke dingen. Drie ticks eigenlijk in extremiteiten. Als ik train, dan draai ik uh, zeg maar, Sky Radio of dat soort dingen. Dan moet je echt oppeppende op, uh, muziek hebben. Om tempo te kunnen... Zonder muziek kan ik niet trainen. Hm. En uh, als ik zeg maar op de bank zit, maar dat gebeurt zelden eigenlijk in huis... dan uh, Klassieke muziek en als ik rondloop aan huis, is het uh, radio uh, terugluisteren. Allemaal documentaires, geen allemaal praatprogramma's. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus echt een radiodier hebben we hier ja. tegenover me zitten. Ik luister wel 1500 uur per jaar naast mijn werk uh, radio. Ja. En dan ook buitenlandse zenders? Of? Alles. Ik heb ook zo'n zo box van, uh, ik weet niet of ik het merk mag noemen of zo, van de begin met een L. Nou, doe maar niet. Uh, <laughs> maar daar kan je ze maar, internetradio, daar kan je ze maar de hele ja. wereld mee binnenhalen. Ja, dat is ontzettend leuk. Uh, ja. Ja. ja, radio is echt een, een vriend voor heel veel mensen. En nou, ja. Met name ook ja, als je blind bent, dan is het al helemaal een, een vriend. Klopt, en, denk ik. En het cadeautje was eigenlijk mijn moeder, die toen ze kon zien, die ze op leeftijd heeft, ze dit ook gekregen. In wat mindere mate, maar het was 73, dan is het moeilijk om uh, ermee om te gaan. Die was altijd al uh, radio. Uh, Minded, toen ze nog perfect kon zien. En die had altijd Radio Tour de France aan of, of wat dan ook. Dus ben eigenlijk maar opgegroeid. En dat heb ik van haar weer meegekregen dat ik zo gek op radio ben. Je, je zegt het nu even tussen, tussen twee regels door. Dat je moeder heeft het dus ook. Ja, die, die is overleden dan, maar die heeft het op de 73 gekregen. Ja, plotsklaps En eigenlijk is deze oogaandoening extreem zeldzaam. Een op de 40.000 ongeveer in Nederland. Um, het is eigenlijk een aandoening van de oogzenuwen. Die oogzenuwen krijg je een doorbloeding meer. Uh, normaal zijn de oogzenuwcellen roze gekleurd. Als die ogen doorheen kijkt. Dat is een goed, uh, goed teken. En bij uh, lebo-optiek of is ze afgestorven, zijn ze bleek van kleur. Dus ze noemen het wel, het of eruit als een zeg maar. En dan is die helemaal down, dan is die als waarde weg. Hm. En dat heeft met energiefabriekjes te maken. noemen ze wel mitochondriale weefsel, zeggen bepaalde specialisten. En die geven geen energie meer aan die cellen. Je wordt uh, bijna medische specialist uh, als je zo'n aandoening uh, krijgt. Ja, ik ben mij. voorzitter van de patiëntengroepering ook uh, van uh, Leber uh, Optic de contactgroep. Loba contactgroep ben ik voorzitter van, dus ja. Dus je kent meer mensen met deze aandoening? Ja, er zijn er ongeveer 90 lid, maar er zijn er meer die het, uh, die het hebben, maar niet iedereen is lid. En bij ons is specifiek dat het ook de dragers lid zijn, dus... Dat heel veel mensen zijn drager geconstateerd en het vervelend is, uh, het hoeft niet, maar het kan iedere dag uh, kan het licht uitgaan. En hoe, hoe kun je erachter komen? Heel veel mensen weten het dus niet. Neem ik uh, aan dat, ze, dat mijn, ze drager zijn. Ik heb twee zussen, een tweelingzus en een oudere zus en die zijn al bij 100 drager en de twee kinderen van mijn tweelingzus ook. Dat kunnen ze door bloedonderzoek in Maastricht vaststellen via een DNA uh, structuur en dan weten ze 100 dat je drager bent en ook van welke soort. Uh, we hebben daar nog vormen in. Heel agressieve vorm. We kennen een aantal families. En dan, hopelijk gebeurt het nooit. Maar dat kan dat dat bij hun ook uh, gebeurt. En dan is het niet meer te stoppen. Met niks. Nou, laten we even van dit vinger aan de polsachtige uh, <laughs> moment uh, weggaan. Ja. Want uh, nou, je blijft positief. Uh, je, je, je sport je met Ja. Je, je zes keer in de week uh, train je. Um, heb je. Heb je een partner op dit moment? Uh, nee. Nee, je zei ik ben gescheiden. Dat ja, ja. was ook, neem, neem ik aan, je was 21 toen je de aandoening kreeg. Dus je had de aandoening al toen je... Klopt, ja, toen ik met mijn ex ging. En ja. dat vond ik ook een positief iets, want dan wisten we waar ze aan begon. Hè. Dan kun je nooit zeggen van ja, er gebeurt zoiets... en dan zet het je relatie onder druk. Dat zet het even goed wel natuurlijk, want uh, ja, je, je accepteert eigenlijk nooit. Je aanvaardt het, Mensen zeggen, we je, accepteer, dat doe je in principe nooit. Je aanvaardt het, je leert ermee omgaan. Het wordt wel een tweede natuur... Gek genoeg denk ik wel, eens, als ik morgen kan zien... dan ga ik een week lang naar die biscoop. En ik neem ook nu de Donald Duck. Maar van de andere kant vind ik het ook wel best zo. Je, je bent er heel erg aan gewend. Ja. De manier van leven. Ja. Hoe ben je haar, ja, misschien stomme uitdrukking... maar hoe ben je haar tegen het lijf gelopen? Uh, ja, dat was, dat was heel uh, grappig eigenlijk. want ik woon in Toch niet letterlijk, verleiding. hoop ik. Nou, bijna wel, bijna wel uh, trouwens. Want ik woon in de interne verpleeghuisvesting Ben ik blijven wonen in Amsterdam, uh, op die ruisalkade... En zij werd mijn overbuurvrouw. En zo is het eigenlijk ontstaan. Uh, toen was zij aan het verbouwen. En toen zei ik, van nou moet je een kopje koffie. En uh, toen ze blijven eten. Nou, zo. Ja. Eigenlijk dezelfde dag gingen we samen wonen. Dat was wel heel uh, heftig snel. Dat gaat wel heel snel aan de Ja, ja, ja was ja. gelijk een klik. Ja. ja. En ja, je zegt het al, die, de, de, de, je handicap was enorm, enorm geen belemmering voor haar. Nee, nee, nee. Nee, ze is ook in verpleging, dus dat was geen punt. Nee. Sterker nog, ik heb aan haar veel te danken en... Ik heb geen spijt gescheiden, ik ben misschien de manier waarop, uh, de snelheid. Maar uh, ik heb veel haar te danken qua wat ik nu allemaal kan, uh, mag ik wel zeggen. Daar ben ik haar dankbaar voor. Heel veel praktische ja. dingen bedoel je dan? Ja, ja, en zelf dingen laten doen. en uh, nou, Ga maar uh, onderuit bij spreken letterlijk of figuurlijk, maar uh, doe maar. Ja. Dan gaan ook wel eens dingen missen. hoor, dan denk je dat je meer kunt dan je, dan je denkt. Dan boor ik een gat in de muur en dan boor je dwars door de telefoonlijn heen, dat soort dingen. Maar dat zijn dan weer grappige dingen achteraf. Achteraf kunnen we <laughs> om lachen? Ja, ja, ja. Hoe lang ben je met haar samen geweest? Uh, 18 jaar. Ja. Mooie tijd? Jawel, maar ook wel een moeilijke tijd. Want we hadden proberen kinderen te krijgen en dat, dat ging niet. Waarschijnlijk ook door die oogaandoening. Dan zijn er mensen die moeilijk kinderen kunnen krijgen. Dus dat, de ene keer is dat zaad wel goed, dan weer niet. Dus dat was toch wel een uh, grote aanslag op die relatie. ja. ja. Dus dat was uiteindelijk een. Uh, een nou, het was allemaal doktoren en, en toestanden. Toen ben ik gaan nadenken: wil ik het wel? Wil ik wel kinderen? Wil ik, wil ik, hou ik genoeg van haar om kinderen te willen? En toen heb ik mezelf die vraag gesteld. En dan moet je ook een antwoord uh, aan jezelf geven. Je kunt daar niet zeggen ja. Je moet dan ja of nee zeggen. En toen was het voor mij nee. Ik hou niet meer genoeg van haar. En toen ben ik gestopt. Maar dat was voor haar wel uh, heel heftig en niet te begrijpen, denk ik. Nee. Ja. En zelf dus de, de knoop doorgehakt om ja. er een einde aan ja. te heel maken snel, aan de relatie. Ja. Ja. Ja. Binnen een week, zeg maar. Ja, het speelde wel langer, maar ik ben heel snel weggegaan. Ja. En da daarna, da daarna nog leuke vrouwen tegen het lijf gelopen? Ja, af en toe, maar ook weer moeilijk. Het punt is ook met, zeg maar, contact maken. Ik ben uh, niet verlegen, geloof ik, maar zeker niet. Dat lijkt niet. me niet, nee. Nee, dat nee, ben ik helemaal niet. Ik durf alles. Als dat ik bij de bus had, binnen vijf minuten weet ik alles van iemand. Ik Ben maatschappelijk werker, dus ik kan goed doorvragen dan. Maar um, de studie trouwens gevolgd allemaal tijdens mijn rechtzinnigheid. Maar um, je kan zeg maar niet flirten of zelf oogcontact maken. Hè? Als iemand in de bus een mooie vrouw zou zien en die, die, die gaat met de ogen knipperen. Ja, ik zie het niet. Nee. <laughs> maar zij denkt misschien dat ik het wel zie, omdat je niks aan mijn ogen ziet. Dus dat is weer het verwarrende. Daar ligt, ik weet het niet. hoor. Waar, waar val je dan op bij een, uh, bij een vrouw? Is dat stem? Een stem, hè? Ja, stem ja. en geur. Erg op geur natuurlijk. Ja. En is dat dan lichaamsgeur of als iemand een, bevaal, een bepaald Ja, als die, heeft? als die niet goed is, dan hoeven mij niet maar gewoon uh, parfum of zo. Ik, ik ken heel veel parfums uit mijn hoofd. Dan ruik ik een vrouw en dan zeg ik, hé, hey, dat is dat luchtje. Ik zal geen naam noemen, maar dan heb ik het ook vaak goed. Oké. Okay. Ja. Je moet mee aan je meedoen aan zo'n wetenschap. programma. Ja, je ja, ja. Ja. Ja, ja, kent dus de, ja. de, de, de luchtjes. Ja. Ja. Ja. En stem dus. Wat, ja. wat, wat zijn dan, kun je een bepaalde indeling maken in stemmen die je... Ja, Het zeg maar, kan uh, nog zo'n mooie vrouw zijn of aandacht, maar als het de als rotstem is, dan knap ik erop af. Uh, ja. Ja. Nee, dat, stem is dat, heel bepalend. Da, Dat geloof ik wel. Een ja. stem is voor jou veel bepalender. Warme stem, een, een zuivere stem. Niet een, een, een schreeuw stem of een krassig. Nee, een mooie stem zeg maar. een rustig ook wel, maar gewoon een mooie stem. Accent, nee. maakt dat wat uit? Nee, niet echt. Als nee. het maar mooi is. <laughs> mooi ja, accent. Stem. Ja. Ja. ja. We gaan weer even een stukje muziek uh, luisteren. Nou, jij mag kiezen. Gaan we iets van Cat Stevens draaien... of uh, gaan we de winnares van het Zomfestival laten horen? Doe maar Laureen. Laureen, oké. Okay. Into infinity, we're higher. We're reaching for divinity. Energie komt daar vanaf, zeg. Euphoria is dat van uh, Lorien, de winnares van het songfestival van, van dit jaar van 2012 uit Zweden komt ze. Dit is wel een lekker stapnummer, toch? Ja, geweldig. Tenminste ja. om maar uh, lekker op uh, te trainen, op te trainen. Ja, ja, Als je dat hoort en ook met die vier dagen als je dan weer muziek hoort, uh, dat dat je hoort dan weer muziek, naar, nou, dat, dat pep je zo op, dan krijg je zo'n boost en dan ga je in één keer heel snel. Uh, niet om te uitsloven voor de mensen, maar dat, ja, dat geeft zo'n een power. Ja. ja. Is, is uh, het zongfestival, is, is dat iets wat je luistert dan? Volg ik altijd voor, voor de ja, tv. Ja, ja. Vroeger met mijn moeder en dan gingen we ook bijhouden, punten zeg maar, die we gaven voor de grap. Toen had je nog niet die televoting, daar waren gewoon uh, 40 jaar terug, want ook waren dat gewone juries. Maar dat deden we samen dan net als schaatsen, dat, dat deden we heel ook samen bij, dat was, was leuk. Ja. Ja. Maar het zongfestival dat, dat staat nu echt bekend als een event... wat om het plaatje draait. Tenminste, ja, iedereen heeft het altijd over de jurken en de, de acten en zo. Ja. En jij je luistert natuurlijk echt naar dit nummer. Klopt. En ik, ik zit er wel helemaal met mijn neus in. Ik heb een enorme grote tv. Bijna 1,35 meter doorsnee. Dan zit ik er letterlijk met mijn neus helemaal tegenaan. En dan zet ik hem wat donkerder. Dus dan worden meer grote lijnen werk En als ze close-up doen... en dan doe ik de gordijnen helemaal dicht alles het donker is. Maar het is inderdaad meer grote lijnen en meer de muziek. Ja, ja. En ja, met al die enorme uh, spotlights en zo. Ja, voor jou zijn het gewoon gekleurde vlekken eigenlijk die dan, dan. En ook eigenlijk draaien. hinderlijk. Uh, Zo'n winkel als bijvoorbeeld uh, waar heel veel licht is, daar heb ik last van. Was dit een, een terechte winnaar van het Songfestival? Ja, ja, zeker met voorsprong. Ja, hoewel ook andere leuke nummers bij waren, maar dit was echt uh, ja prachtig. Ja. Ja, Oké. Okay. Nou, gaan we het uh, <lacht> gaan we het na de uitzending <lacht> nog eens even over hebben. De luisterers zijn in ieder geval weer wakker met uh, na Euphoria. <lacht> <lacht> um, de rode draad in jouw leven is gewoon toch wel je handicap. Ondanks het feit dat je je niet de ronde laat krijgen, denk ik. Ja. Ik bedoel, het, het, ja. het, het, het speelt in alles natuurlijk. Ook in hele ja, kleine je, dingen. Ja, klopt. En je wordt er iedere dag mee geconfronteerd. hoor. Ik, bedoel, ik heb nu spekglad, uh, heb ik mezelf geschoren. Ondanks dat mensen mij niet zien, deze uitzending. Maar goed, voor jezelf en naar, naar jou toe natuurlijk. En dat doe ik gewoon in de blinde scheren, met een mes. Uh, en ik scherm me de regel eigenlijk zelf nooit open. Misschien één, één op de honderd keer of zo. En uh, het is gewoon spekglad. Uh, maar ja, je ziet je eigen gezicht niet in de spiegel. Dus je wordt eigenlijk iedere dag mee geconfronteerd. Ja. Hoe je het went of keert. Ja. Je dus, hebt geen overzicht. Je, ja. Maar dat komt ook wel door ijdelheid misschien. Van jou. Ja, ook, maar ook in huis zijn mijn dingen. Als je kunt zien, dan zie je, oh mijn huis is schoon. Maar ik ga drie keer op dezelfde plek uh, zuigen. En ik ben wel heel extreem En ik lijk af en toe wel een vrouw. Zo, hoe ik uh, poets, uh, dat is echt waanzinnig. Maar ik moet het onder controle hebben. Of lekker schoon, daar voel ik me lekker bij. En je ziet er ook goed uit als je gaat trainen. Dan zorg je zorgt ook dat je de goede kleding, de goede, goede kleding hebt. Allemaal sweatshirts en een goede investering daarin. Nike shorts en goede dingen. Dat betaalt zich uit. En je betaalt er extra voor, maar dat gaat lang mee... en heb je goede spullen. Ja. Dat, uh, dat is belangrijk. Ja. Vr maar vraag je dan ook advies aan mensen? Want ik neem aan dat je bepaalde uh, een nieuwe sportkleding nog niet kunt zien. Dat nee, ga je dan, in winkels, met, ga je dan Ja, ik vraag altijd dan... hulp. Ja, in winkels. En daar helpen ze ook altijd. Heel aardig in winkels. In de regel. Dan lopen ze met je mee. Ze helpen je. Zeggen ja. wat het koor is. Wat voor maten. En noem maar op. Maar ja. wel altijd alleen. Ja. ja. Ja, allemaal wel hulp. Dat krijgen gewoon dat, dat is niet van... Jawel, maar uh, je hebt niet... niet een, nou ja... Je, je bent dus gescheiden, dus ja. een partner heb je op dit moment niet. Nee. Maar een vriend of een vriendin die je af en toe zou kunnen helpen... dat zou toch ook wel een, een uitkomst zijn? Ja, maar het is heel dubbel. Van de ene kant ben je dan onafhankelijk nu... van de andere kant wil je ook weer niet afhankelijk zijn. Dat is het hele dubbel eigenlijk. Je wil ook eigen baas zijn in die zin. Dus het is een beetje tegenstrijdig. Aan de andere kant mis je het wel. En als je zeg maar, thuis komt alleen koken of je bestelt regelmatig wel wat... dan mis je dat wel eens, maar... Toen na mijn scheiding had ik geen moment dat ik denk van... oh, ik kom thuis en ik voel me lullig of zo. voel me alleen. Nee. nee. Ben je een eindselganger? Ja, toch wel. Ja, ja. Ook gewoon de hele avond thuis? En ja, beetje... ik had, ik had vroeger een vriend die is overleden in 2000. was mijn beste vriend. Uh, Harry was dat. en Die was ook alleen, maar die snapte er niks van. dat Ik, ik, ging, ik ga met eentje naar een hotel of zo. Of een weekendje weg. Um, ik ga met eentje uit eten. Een restaurant Hij snapte er niks van. Maar dat interesseert me niet. Dan ga ik lekker zitten eten en dan doe ik gewoon... Ja. En dan vroeg Harry van Ton, ga mee. Dan ja, oh, hij, mee. hij zou dat nooit doen. Hij zei, nee, daar moet hij niet aan denken... om dan alleen dat, dat soort dingen te doen. Maar ik deed het wel. Ja. Ja. Maar dat is nu geen vriend meer? Nee, hij is overleden, jammer genoeg. Ja, okay. ja, ja, ja, ja. Stil mis hem. Het is live, hè? Ja, zo, zo gaan <laughs> die dingen. Ja. Je, bent, uh, je komt in ieder geval erg voor andere mensen op. Je zegt al, ik ben voorzitter van de uh, patiëntenvereniging haal je ook voldoening uit om andere mensen te helpen. Zeker, dat en zijn je... dan patiënten die hetzelfde hebben als ja, jij. klopt. Of drager. Ja, ja. ja. En dan heb je een landelijke koepel daarover. De Nederlands-Veneer Blinde Zegziner. Die nu in een fusiesituatie zit. Maar dat is een grote schip waar we ondervaarden. Want we zijn te klein om zelf zeg maar, als stichting te gaan opereren. Met die 90 mensen. En ja, je doet dat om die belangen te behartigen van, uh, van die mensen. Zeg maar. Of uh, medisch onderzoek wat uh, bezig is uh, op wetenschappelijk niveau. En je hoopt dan... Nou, ja, dat ze misschien iets, uh, hè, dat je ook iets van de mensen kunt betekenen of contacten leggen, et cetera. Ja. Ja. Maar wat voor verhalen hoor je dan? Want ik, jij slaat je er enorm goed doorheen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ook dan met mensen in aanraken komt. waarbij de, de depressiviteit of, of, of ja, ja, ja, de groot ja, ja. Uh, dichterbij is. Ja, ja of zelfs suicidale uh, ja. gedachten. Ja, ik. Um, Kun je daarmee omgaan? Ja, ja, want ik ben ook maatschappelijk werk en ik laat me niet doen meeslepen of uh, word er niet verdrietig van of zo. Ik blijf dan wel uh, professioneel. In, op dat moment. Je hebt dan mensen en lijf, vooral moeders van zo'n kind wat dat krijgt. En ja dan zegt zo'n moeder, hij zet zich tegen me af. Ik zeg ja, dat, dat klopt. Ik zeg dat heb ik zelf ook meegemaakt, dat je je ouders de schuld geeft. Hè? Terwijl mijn ouders wisten helemaal niks. en Dat besef je pas later als je volwassen bent... dat dat ontzettend pijnlijk is voor je ouders als je dat voor hun voeten gooit. Maar ik zeg ja, dat is normaal. Omdat je machteloos bent als je het overkomt. Hè? Van, je kunt geen kant meer op. Dus dan is het heel makkelijk om iemand die nabij is verwijt te maken. Ja. Ja. Dus ik zeg, dat komt wel goed, dat keert wel weer, trekt wel weer bij. Ja. Ja. En daar haal je zelf ook voldoening uit door die mensen ja, ja, ja, te helpen? Zeker. Ja, zeker. En tips geven of wat dan ook. En zeggen, nou, als u mij wil bellen, doe maar. Maakt niet uit. Maar ontstaan er wel eens vriendschappen uit ook? Ja, ja zeker. Wij komen ook ieder jaar bij elkaar. Hè. Dan hebben we een landelijke bijeenkomst. En dan komen er meestal maar... 35, 40 procent van die 90, maar dat is altijd een soort reunie is altijd leuk. Ja. Maar desondanks, je blijft dus een eindselganger. Ja, ik heb een vogeltje. Je hebt een vogeltje? <laughs> ja, ja. Dat is je Vrij... beste vriend? Ja, ja. ja. De vrijwel is iemand aan mij, heb je kinderen? Ik zeg, nee, ik heb een vogel. <laughs> Hoe heet hij? Uh, ja, hij heeft eigenlijk geen naam. Want ik heb hem nog niet zo lang. En hij is nog, moet nog leren fluiten. Een kanarie is dat. Hij is nu een beetje in de rui. Hij is nog heel jong. Dus dat, maar dat is erg leuk. Ja. Toen je die start... vorige overleden was, toen... Je hebt, het is niet de aaibare factor, zo'n vogel, uh, net als vissen. Maar, uh, of een kat of een hond, maar je, moet, je mist hem toch wel. Van, je komt naar bed en er is niks meer of zo. Dat, mm. ja. Ja, heel veel mensen met een, een visuele beperking hebben een hond. Heb je daar Een blinde hond, heb je daar wel eens aan gedacht? Uh, wel gedacht, maar ik ben veel te mobiel. Als ik uh, veel te eigenwijs. Een hond, die kent de weg niet. Hè. Je moet zeg maar, zelf weten waar je naartoe gaat. Je kan niet tegen de hond zeggen, zoek Albert Heijn of zo. Ook al is dat reclame nu, maar sorry. Um, dat, jij moet de weg kennen. Die hond weet het niet. Stel dat hij vlak bij huis is, dan weet hij wel misschien de weg. Als hij tien keer gedaan heeft. Maar in principe moet je als blinde de weg kennen. En ik ben veel te eigenwijs of te mobiel om um, zo'n hond te nemen. Ja. Stel dat ik me minder veilig zou voelen, dan, dan zou ik het wel. Uh, minder veilig op straat, dan uh, ja. ja je, je wil zelf 100% de teugels in handen houden. Ja, ja. als ik me minder veilig zou voelen, geef ik me wel aan over. Dan uh, doe ik het wel. Is het, het kan ook een nadeel zijn, denk ik. Dat je jezelf wel eens tegenkomt. Op het moment ja, ja. dat je nooit uh, de dingen uit de handen kan geven. Nee, klopt. Je stoot letterlijk en vrolijk je hoofd. laatst in de winkel tegen een glazen deur van zo'n vries, uh, vrieskast. En dat soort zaken, uh, ja. Maar ook ja, met hele andere uh, praktische dingen. Dan, als het echt de nood hoog is, dan kun je wel hulp zoeken. Helemaal ja, liever niet. Nee? <laughs> nou, mijn buurman, wat ik weet, een hele goede buurman, Bert. Die, die, die woont bij mij in de trap en die... Het staat altijd voor me klaar, als er iets, iets geks is of een technisch dingetje, dan uh, helpt hij me. Ja. Ja. Ja, en dan vraag ik op hulp, daar ga ik niet meer. Uh. Ik had een keer met de elektra zitten rommelen thuis en toen kwamen de vlammen uit het uh, snoer. En mijn hand uh, was ook helemaal uh, verbrand. Dus voor ze krijg ik een flinke schok. Uh, en toen zei hij tegen mij, dat mag je niet meer doen, uh, dat moet je mij vragen. Nee, allicht, maar ja. dat doet hij ook, ook uit eigen belang, denk ik. Ja, hij wil natu ja. natuurlijk ook niet dat zijn eigen huis uh, Nee, precies, maar die, die, dan uh, vraag ik in dat soort dingen wel zijn hulp... Uh, Absoluut. We gaan weer even een stukje muziek uh, luisteren. We hebben nog één nummer over. En dat is een nummer van, uh, van Cat Stevens. Uh, ben Apple Gas. Waarom dat nummer? Ja, ik vind het een prachtig nummer. Dat, ik, ik ben het, in de jaren zeventig was dit nummer. En het is echt een grote hit was het toen. En op school, zeg maar, de middelbare school zong je dat. En het was gewoon, ja, was geweldig. ja, Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah. said you're healthy when you're bedtime well I don't know if it makes you well but must be healthy Het niet uit wat hij nou bedoelt met pineapple gas, maar iedereen neemt het in. Weet jij het, uh, Tom? Nee, ik weet het ook niet. Want ik had het verkeerd opgezocht. Dacht ik eerst dat het een pineapple was, ananas, maar het uh, bleek hem een te zijn. Pineapple, ja. Huh? ja, het is iets, uh, ja, het, het zou lucht kunnen zijn. Het kan er ook iets uh, met drugsachtigs uh, mee bedoelen. <laughs> dat zou zou maar kunnen, ja. In die, uh, Als luisteraars het weten, dan mogen ze het eventjes uh, laten weten in een mailtje naar. Uh... Nacht van uw leven @omroepmax.nl. Je bent een enorm muziekliefhebber, hè? dat vertelde ja. je al eerder. Je houdt van alles, je houdt van ABBA, je houdt van Songfestivalnummers... je houdt ook van uh, Beethoven, Bach, Mozart. Heb je thuis ook een enorme platenkast? Ja, toch wel. Hoewel tegenwoordig met die computer, met uh, binnenkort ga ik aan, aan dat nieuwe medium... ik zal maar geen naam noemen, ik weet niet of het reclame is... maar dat je heel, uh, een boel van die nummers zou kan downloaden... Zonder, uh, terwijl je daar gewoon keurige nummers binnen krijgt... dus daar betaal je ook abonnement dan voor... En ja, dan krijg je zo'n uh, ontzettende collectie. Dat je, je koopt niet zoveel CD's meer. De, je hebt zoveel dan. 100 LP's heb ik. Ik heb nog steeds een draaitafel en ik vind het prachtig LP's draaien. Uh, de warmte die daar uitkomt, analoog, die haal je niet met, uh, met, een, de, met een CD met drie keer DD. Dus uh, Alle ja. termen vliegen hier over tafel. Drie keer ja. DD. Ja, ja. Maar um, uh, je hebt dus een hele gevarieerde platenkast thuis. Klopt, ja. Ik ben. Heel ruim zeg maar, met uh, muziek. Niet, niet de zanger zes, zonder naam of dat soort dingen. Maar gewoon wel uh, wat ik nou mooie muziek vind. Uh, maar heel divers eigenlijk. en wat, wat, uh, nou ja, We hebben nu een aantal nummers gehoord. Maar zijn er nog echt andere artiesten ook waar je... Uh, nou, je noemde al ABBA. Dan ben je, je bent echt een ABBA-fan. Uh, the Eagles, uh, Barbara Streisand. Uh, dat soort dingen. Yellow, uh, Electric Augusta Queen... Uh. Prachtig dingen. Ja, en Bach ben ik helemaal bezeten. Van. Ik kan iedere dag de matthäus horen, ook al duurt die 2,5 uur. Dan bij wijze van ik iedere dag. Ik vind het zo een goddelijk stuk. Muziek is natuurlijk ook, ja, als je af moet gaan op je gehoor, is, is fantastisch. Ja, je, je hoeft er niks bij. Dat geldt ook met, uh, met wandelen. Als je überhaupt wandelt op moment of, of zonder muziek je hoeft niks. Je kan denken, je hoeft niet te denken. Je kan uh, stil gaan staan, je kan ergens gaan zitten. Je kan even dagdromen, je kan mediteren. Dat is het mooie van wandelen. En het leuke is eigenlijk, uh, wat ik me nu bedenk... Uh, en wat ik ook tijdens wandelen vaak uh, bedenk, hoor. De wereld is heel klein, maar daardoor weer, weer zo groot omdat hij zo klein is. Je wordt niet afgeleid door uh, vuilnisbelt. Ingenade als je ruikt hem misschien, maar... Je moet niet door, door krotjes van huizen. Ja, die zie je niet. Dus dat is weer een voordeel. Het hebt toch zo'n voordeel. Ja, je <laughs> moet helemaal niets. Maar, nee. toch, maar toch doe je van alles. Ja. En ik heb toch het gevoel dat je dat wel doet. Om, omdat je zelf denkt dat het moet. Ja, mezelf opjagen, uit, uitdagen, wedstrijd van mezelf winnen. Dat wil ik altijd. Ja, je, zei, je, je, je zei net ook tijdens een plaat. Uh, het leven is voor jou een wedstrijd. Ja. En wanneer <laughs> heb je de wedstrijd gewonnen? Ja, misschien wel nooit, dat weet ik niet. Uh, ik wil eigenlijk de beste zijn. Nog beter dan die ziende, bij Dat klinkt uh, wel grappig. Maar zo bedoel ik het ook. Ja. <laughs> ik wil niet zielig gevonden worden. Niet gematst. Uh, juist nog meer bereiken. Je zegt niet dat ik het niet kan, want dan laat ik het zien. Hm. Ook een gelijkspel <laughs> is niet voldoende voor je. je eigenlijk niet. Winnen, dan Precies, ja. Gaan voor goud. <laughs> Olympisch goud, ja. Ja, dat horen we veel ja. Ja. Ja. deze zomer. Maar... Je bent alleen, je vindt het geen, uh, uh, geen, geen probleem. Ga even terug naar je, mm -hmm. je relationele uh, uh, yeah. Yeah, thema. Mm -hmm. Want je bent gescheiden. Dat is afgelopen omdat je geen, uh, geen kinderen. Ja, toen noem ik zelf die keus. Die, die paar jaar daarvoor ging natuurlijk al niet zo florisant eigenlijk, maar um, heb je wel dingen geprobeerd Dat ze uh, praten en weet ik wat. Maar een duur lijken wel of de lucht eruit. Dus misschien komt het ook allemaal door de. Um toestand die gebeurd zijn met een visueel handicap. Ik ben gaan studeren nadat ik in de WHO kwam uh, mezelf te uitvechten. Um, Eerst de MBO-SD, sociale dienstverlening MBO, drie jaar. Daarna HBO-maatschappelijk werk. En toen kreeg je de hele bureaucratie van de afschattingprocedure door de vroeger de geneeskundige medische dienst. Van de, en had je nog het GAK ook nog. En toen werd ik uit de WHO geknald en dat zit je relatie wel ontzettend onder druk, uh, dat soort dingen. Ja. ja. Dus de wedstrijd als het gaat om, om een goede relatie te onderhouden, dat, die heb. ben je verloren. Ja ja, ja, ja. Dat is ook spijtig en pijnlijk. Maar ja. ben je een nieuwe wedstrijd inmiddels aan, aan het aangaan? Ben je op zoek op dit moment? Ja, soms maar je doet het langzaamaan en uh, ga de boel niet uh, versnellen. Kijk, je, je werk houden en uh, daar een succes van maken en gewoon je gewoon het leven verder proberen is belangrijk op dit moment. En de rest komt wel. Ja. Wel proberen van het leven te genieten op alle manieren dan ook... Uh, en um, ja, verder zien we het wel. Ja, want je onderneemt genoeg. Dus je komt volgens mij ook genoeg leuke mensen tegen. Genoeg, ja. ja. Soms wel eens helemaal verliefd op een stem die je dan hoort? Ja, ja, dat kan. Ja, ook op radio mensen Of uh, uh, überhaupt stemmen. Ik vind het jou ook een hele mooie stemmen. Dat is niet om te, je op te hemelen. Maar ik, uh, ik hoorde jou al toen mijn voicemail had ingesproken. Uh, toen die uitstond. En meteen zoiets van prachtige stem. Ik had je wel eens gehoord op de radio, maar... Dat ik heel veel luister, maar echt een mooie warme stem. Ja, en dat spreekt wel ontzettend aan. Ja, je vormt je een beeld je bij. Dan ga je, is... je dromen. Hoe zou ja, die persoon eruit zien? Klopt, en de meestal klopt het niet eigenlijk wat je, wat je denkt. Dat is heel gek. Want toen ik je had moeten, toen... Uh, ik had me echt ingebeeld dat je 1,90 of 1,95 was volgens mij. En je bent iets kleiner, dus dat was heel grappig. 1,77, 78. Nou, dat is nog ik. niet echt klein. Maar... Meestal heb je het mis qua leeftijd. Heb ik het vaak goed. Vooral bij jonge vrouwen van tussen de 18 en 30. Schat ik zeg maar heel opvallend. Uh, dan kom ik niet tegen mijn altijd. En ja, 80% van de gevallen schat ik de leeftijd perfect. Dat is heel, uh, heel opvallend. Maar ouder of jonger wordt weer wat lastiger. Ja. Je begon al eerder over die bushalt. Dan, dan begin je ook gewoon tegen zo'n jonge vrouw aan te praten. Ja, ja, meer als een soort alibi van vragen hoe laat het is. Terwijl je een iPhone op zak hebt en dan druk je een knopje in en dan spreekt de ding wel hoe laat het is. Maar goed, dat weten ze niet. <lacht> ja, en dan ja. iemand heeft zin om te praten of ze zeggen niks en dan weet je nou, ze hebben geen zin. Dat merk je wel genoeg. Ja. Ja. En soms staan er hele leuke gesprekken en uh, ga je de bus in en zeg mag ik naast je zitten of wat dan ook. En in aan no weet ik eigenlijk uh, heel veel. En ja. ik heb een extreem geheugen, ik vergeet ook niks meer. Nee, want nee. Je, ja, je, je, je gehoor, dat zeggen ze altijd, hè? als je ge, geen, geen zicht hebt, dan heb je een enorm goed gehoor ontwikkeld. Dus ook, maar ook je geheugen, <laughs> daar doe je een grote beroep op. Een waanzinnig geheugen. Ik verbaas mezelf er af en toe over dat ik ook in mijn werk. Ik weet van uh, ik werk in de bijstandsuitvoer. In het uitzoom team klantmanager uh, om mensen aan het werk te helpen. En op stemmen van, uh, van klanten of zo. Dan weet ik meteen wie ik in de lijn heb. Uh, ik, telefoonnummers uit mijn hoofd van klanten. Ik ken uh, administratie burgerservice nummer, adressen. Alles uit mijn hoofd. Zelfs van 200 klanten. En die zijn acht cijfers, die uh, klantnummers. Dus echt extreem. Ja. Nu hebben we een uur met elkaar gesproken. Je hebt een uur naar mijn stemmen geluisterd. De vraag is of we elkaar na deze nacht nog een keer gaan tegenkomen. Maar... Ik hoop het. Zou je mijn stem dan over tien jaar nog herkennen, denk je? Absoluut. Ja. Ja. Ja. En grap is dat een aantal andere, volgens mij groot van Brakel... of die nu ook bij Omroep Max zit, die lijkt er een beetje op, die stem. Dat is alleen maar een positieve compliment. naar je. Dat, Ja, een hele mooie flow, zeg maar. Je straalt ook rust uit. Het uur is voorbij gevlogen, als het nu bijna om is dan. En ik voel me erg op mijn okay. gemak. Je geeft rust. Nou, ja. Als we nog eens een keer het over stemontleden gaan hebben... dan gaan we je eens uitnodigen, want volgens Goed. mij ben je er een, een hele goeie in. ja. ja. Ton, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Veilige reis naar huis, maar dat gaat wel lukken, denk ik. Absoluut. Hartstikke goed. Ton, dankjewel. Ton Hulskramer. Die uh, was uh, het afgelopen uur te gast uh, bij uh, de Nacht van Uw Leven. Hier bij Omroep Max op Radio 1. De hele maand augustus hoorde u uh, op deze nacht van vrijdag op zaterdag. Mooie verhalen van ja, normale mensen. Alleen komen we er na elk gesprek weer achter. Normale mensen bestaan niet, alleen maar hele bijzondere mensen. Het is de laatste uitzending, maar u kunt blijven reageren en u opgeven. Want ja, wie weet komen we nog gewoon een keer terug. En dat kan dan via het mailadres omroepmax.nl. Tot 7 uur vanochtend ben ik er nog met een aantal mooie verhalen. Blijf dus luisteren na het nieuws van 4 uur een nieuw bijzonder verhaal. Tot zometeen. De Nacht van uw Leven is een programma van Max.